Waterwalgemoed met het Terrestris-journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft het parlement ontbonden. Dat maakte hij bekend via social media. De ontbinding zat er al aan te komen. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg omdat ze wetten hebben gesteund, waardoor honderden demonstranten zijn omgekomen bij de massale protesten in het land eind vorig jaar. Volgens de president is een nieuw parlement ook van levensbelang voor de overwinning op de separatisten in het oosten van het land. Op 26 oktober zijn er nieuwe verkiezingen in Oekraïne.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 Een proef met een nieuw Amerikaans wapen is mislukt. Technici lieten de raket ontploffen enkele seconden na de lancering vanaf een basis in Alaska. Ze hadden een probleem in de raket ontdekt en wilden geen enkel risico nemen. Het wapen is een zogenaamde Glide, een raket die dankzij een glijvlucht binnen een uur doelen over de hele wereld kan vernietigen. Het Pentagon werkt al lang aan de ontwikkeling van het wapen. De eerste test in november 2011 ging wel goed. De Britse ambassade in Washington heeft zich de woede op de hals gehaald van tientallen Amerikaanse twitteraars. De ambassade had een foto op Twitter gezet van een taart met het Witte Huis erop. En daarbij de tekst... We vieren het 200-jarig jubileum van de brand in het Witte Huis. Twee eeuwen geleden namen Britse troepen Washington in... en staken onder meer de ambtswoning van de president in brand. Drie uur na de tweet stuurde de Britse ambassade een excuusbericht. Het weer nog vanavond nog steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuiden regelt het lang en soms ook hard...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 Uh, welkom bij het tweede deel van ZFM Cinema natuurlijk. Met uh, heel veel mooie filmmuziek. En ik weet niet of je ook zo van de regen heeft zitten balen als ik. Wie weet ben je wel op vakantie, wie weet zit je in een tentje. Wie weet moet je nog op vakantie gaan. Nou, voor de mensen die nu nog moeten, het schijnt weer beter te worden. Maar uh, ja, om dan het tweede uur te starten dacht ik van... Uh, Life of Brian, Monty Python. Always look at the bright side.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 I'll never make that money, Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life. Werd gezongen door Eric Idol en het komt uit de film Life of Brian en het tweede uur beginnen was het werd een grote mega hit uit de film en dat was deze keer Always look at the bright side. In verband met de regen zou ik bijna zeggen: wie weet wordt het beter. Ik beloofde u voor het, de klok van het nieuws nog iets te draaien van Tucker, The Man in His Dream. En dat gaat u van me goed, want ik heb geloof ik 10 seconden kunnen laten horen. En het is absoluut de moeite waard. Tucker, The Man in His Dream. was hem. Joe Jackson. Dat kan je niet zeggen bij deze muziek. Deze orkestmuziek. Ja, volgens mij heeft Joe Jackson... wel meerdere filmmuziek geschreven. Mike's Murder heeft hij, dacht ik, gedaan. En uh, Tucker the Man in His Dream over een uh, autofabrikant. Een mooie film trouwens. Ja, we, iedere keer doen we ook een stukje tekenfilm. En ik heb deze keer gekozen voor uh, Schrek. Dat is ook een hele mooie muziek. Gecomponeerd door uh, Harry Gregson Williams en John Powell. En ik begin met het nummertje uh, Fiona Secret... Het soundtrick dat ik laat horen is het nummer uh, Why Wait To Be Wet. Uh, eigenlijk heb ik wel weer wat sombere nummers uitgekozen van deze soundtrack als ik het zo weer terugluister het is op zich een hele mooie soundtrack maar een beetje, een beetje somber klinkt het nu uh, tijd voor uh, ja, de vorige keer heb ik twee films tegenover elkaar gezet, dat wilde ik nu weer doen ik heb twee films die, uh, de ene is Crimson Wing en de, uh, die, daar is de soundtrack gemaakt door de Cinematic Orchestra en de andere is Afrika uh, componist Sarah Klaus en beide gaan over vogels en uh, Crimson Wing, daar begin ik mee, dat is ook weer een Disney-productie. En uh, Disney-producties hebben eigenlijk altijd hele mooie muziek. En ook bij deze documentaire over de flamingo's. Uh, the Arrival of the Birds uh, wordt gespeeld door de uh, Cinematic Orchestra. En die staat onder leiding van Jason Swinko. En de London Metropolitan Orchestra speelt ook mee. The Arrival of the Birds... Arrival of the Birds van uh, DCD Crimson uh, Wing. The mystery of flamingos uh, Daar heb je nog geen is natuurlijk een mooie muziek. Uh, the Dance. Cinematic Orchestra met uh, de Crimson Wing. Een prachtige cd. Het is een beetje jazzachtig, maar er is ook een orkest bij. Dus uh, prachtige klanken. Heel typisch ritme, dat laatste nummer. Mooi, mooi, mooi. En dan kom ik bij Africa. Gaat ook over vogels. De componist daarvan is Sarah Glass. Klassiek geschot componist, uh, Engelse. En uh, Africa is een documentaire van de BBC. De BBC is natuurlijk bekend vanwege zijn natuurproducties... Richard Attenborough en uh, muziek uh, Frozen Planet. Nou ze allemaal maar op uh, muziek. Vaak van George Fenton. Maar deze muziek van deze documentaire Afrika is gecomponeerd door Sarah Glass. En ook deze cd is eigenlijk een must voor alle liefhebbers van uh, filmmuziek. Uh, ja, Deze kun je ook gewoon beluisteren op uh, Spotify of muziekweb Sarah Glass Africa. Ik draai By the Beach. Mooie klanken van uh, uh, Sarah Glass van de soundtrack Africa. Uh, dit was nummer By the beach. Uh, het, het lijkt een beetje muziek van John Berry wat een figuur wat prachtig gehaald wordt. Mooi, mooi nummer. Een heel vrolijk nummer is Bangrula Swamp. En uh, een geweldige soundtrack. Die is ook gewaardeerd met vijf sterren, deze soundtrack. Net als de Kimson uh, uh, uh, Wing van de Jazz Orchestra, is dit ook heel mooi. Het laatste nummer wat ik laat horen van de CD van Sarah Close, Africa is het nummer Force of the Whale. Dat waren eigenlijk twee natuurdocumentaires. De Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Ook een film of een documentaire die in Afrika, Tanzania, is opgenomen. En dat gaat eigenlijk over het leven van de flamingo's. Van, de, van die speciale soorten Crimson Wing flamingo. Uh, Schitterende CD. En de andere CD ook in, uh, in Afrika. Afrika een BBC-documentaire met hele mooie muziek. Nou, ik zou zeggen, zoek ze eens op op internet en uh, draai er meer van. Ook op YouTube kan je uh, beide uh, vinden waar de uh, muziek van uh, te vinden is. Uh, Sarah Glass en de Crimson Wing. De moeite waard, zou ik zeggen. Ja, dan komen we toch weer bij het wat serieuzer werk, The Portrait of a Lady. Een film met in de hoofdrollen Nicole Kidman, John Malkovich en Barbara Hershey. Een film uit 19. 96 en de muziek is van Wojciech Kilar. Portrait of a Lady. En het eerste nummer wat ik draai is... Uh, ik zal eens even op de lijst kijken, want anders ga ik misschien dingen zeggen die niet kloppen. Dat is Portrait of a Lady. Of lady. Het verhaal gaat over... een uh, Isabel, een vrijgevochten Amerikaanse schoonheidsvertrek... naar familie in Engeland. Daar krijgt ze heel veel huwelijks aan zoeken, maar ze wil zich niet binden. Als haar rijke oom sterft... erft Isabel een fortuin. Niek kan niets haar tegenhouden om een reis rond de wereld te maken. Tot ze met dan Merle ontmoet... een geboren intrigante die haar voorstelt... aan Osmond, een gemene fortuinjager. En Isabel valt voor zijn charmes... maar hun huwelijk wordt heel anders dan ze zich had voorgesteld. Ja... Een mooie film, Portrait of a Lady. Ik deel er nog een stukje uit. My Life Before Me. dat is genoeg om dit programma te maken. Want er is eigenlijk zoveel mooie filmmuziek. Het is altijd heel moeilijk om een keuze te maken. En soms zijn je van een CDV meer, veel meer willen draaien. En maar moet je beperken tot twee hooguit drie nummers. En ik heb er nu weer twee. En dit waren wat langere nummers. Dus ja, het zit er weer op voor Portret of a Lady. Maar het is zeker een waard. Componist uh, Kilar, Wojciech Kilar. En ja, mooie muziek. Beetje klassiek, maar mooi. De volgende film is ook een wat oudere film, 2001, geregisseerd door David Lynch. Nou, als je het gaat over David Lynch, dan weet je al bijna meteen wie de componist van de muziek is: uh, Banda Lamenti. En uh, ja, dat is ook hele mooie muziek. En ik begin met het nummer. Even kijken hoe dat nummer heet: Diana en Camilla. Ik stem hem toch even opnieuw op. Holland Drive heet de film. David Lynch. Hoofdrol Naomi Watts. Laura Herring en Justin Thoreau. Een mysterieuze vrouw ontsnapt aan een verkeersongeluk met een tas vol geld, maar zonder haar geheugen. Ondertussen is Betty Elms in haar leger verschenen in de hoop een filmcarrière te kunnen beginnen. Wanneer Betty de naamloze vrouw in een appartement vindt, besluit ze haar te helpen. De twee vrouwen gaan op het bizarre zoektocht naar de waarheid. Nog één trek. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonrir. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saliva. werd natuurlijk gezongen door iemand anders. Maar het staat wel op deze soundtrack. De soundtrack heet Mulholland Drive, film David Lynch. Mooie soundtrack. Ik vond zelf de twee nummers die ik laat horen... zelf de mooiste nummers. En uh, ja, het loopt tegen 11. En het is nog augustus, dus het mag nog. Dus ik mag nog een keertje voor de laatste keer... Dalla Maison draaien. En ja, heel veel mensen vinden dat ook heel mooi. Dus daar komt hij weer. Dalla Maison, de intro. Soundtrack dans la maison, een film van, een film van François Ozon en de muziek is van Philippe Rombie. En uh, natuurlijk laat ik ook het, uh, de aftitelmuziek uh, graag horen. Heeft geluisterd naar CFM Cinema met uh, Alko Beuving. Mooie filmmuziek, westernmuziek, tekenfilmmuziek, natuurdocumentaires, thrillers. Nou, van alles. Drama. Ja, de komende twee weken zullen jullie het zonder mij moeten doen, want dan uh, heb ik vakantie. Dus ik ben er weer op vanaf 15 september. Met nog meer mooie filmmuziek.